De Nederlandse kiezer is niet erg bang voor zaken als de crisis, werkloosheid en klimaatverandering, maar is wel boos op de politiek. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van Dagblad Trouw. Een meerderheid van de Nederlanders wil een sterke leider die besluitvorming kan versnellen. En dat geldt vooral voor de achterban van VVD, PVV, CDA en SP en voor lager opgeleiden. Supermarktketen Jumbo start vandaag met een nieuwe campagne om consumenten te wijzen op de lagere prijzen van producten. De supermarkt lijkt daarmee aan te sluiten bij de prijzenslag die Albert Heijn maandag begon door de prijs van duizenden artikelen van aanmerken blijvend in prijs te verlagen. Experts zeiden toen dat de andere supermarkten zullen volgen en dat er waarschijnlijk een prijzenoorlog uitbreekt. Het weer droog en rond de 10 graden. Morgen eerst nog zon, maar al snel ook bewolkt en regen. Het wordt ongeveer 18 graden.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 Welkom bij het tweede uur van Casaluna. Mijn gast die hier het eerste uur was, Caroline Roelands. Die is er nog steeds. En die kunt u vragen stellen over het Midden-Oosten. Want al vanaf eind jaren zeventig volgt zij die regio. En doet zij daar verslag van in de NRC. Misschien kent u haar column iedere maandag. Waarin zij probeert de grotere verbanden op te zoeken. En ik zei net tegen, haar, tegen jullie, luisteraars. Ze blijft nog tot half twee. Dus tot die tijd kunt u haar vragen stellen. En ik heb al een mailtje gekregen van uh, Arisjan, die zegt... Goeienacht, je hoort van alles over Syrië en Egypte. Over Tunesië een beetje. Maar hoe gaat het nu in Libië? Weet jullie gast dat? Nou, Carolien. Ja, Libië. Um, dat is een heel treurig verhaal. En het is wel interessant in het licht... van, van tegen de achtergrond van Syrië... Waar heel veel mensen zeggen waarom gaat het Westen daar niet ingrijpen om Assad ten val te brengen? En dan breekt wellicht het paradijs uit. Maar in Libië is um, het Westen de hulp geschoten, de NAVO is de hulp geschoten. Die heeft met luchtaanvallen uh, de rebellen geholpen tegen Gaddafi. Um, dat leidde na enkele maanden inderdaad tot de val van het regime van Gaddafi. Gaddafi werd helaas gelincht, vervolgens ook. Dat was een teken aan de wand. Denk ik, want dat gaf aan dat er toch ook niet zulke gezellige jongens uh, vervolgens rondliepen uh, en reden in Libië. Uh, dat waren al die rebellen die uh, uh, wapen, voor een deel wapens hadden gekregen van, uh, van, van steunende landen, van Arabische landen, van westerse landen. Uh, en die ook wapens uh, hadden geput uit de arsenalen van Gaddafi. En vervolgens. Uh, niet meer die wapens wilde afstaan. Uh, je, het Westen had, uh, zag de val van het regime... als een groot, groot succes van, van zijn optreden. En uh, keerde zich vervolgens om. Zei, geweldig succes. Uh, hier kijken we niet meer naar. Maar het uh, land bleef in de handen van de rebellen. Er kwam wel een regering. Er kwamen regeringen. Maar die hadden geen enkele zeggenschap... omdat ze te maken hadden met... Hele groepen rebellen, um, die allemaal in, vaak in, in uh, regionale of, of uh, lokale uh, verbanden waren georganiseerd. Die allemaal hun eisen stelden. En um, dat, uh, in, in die situatie is helemaal geen verandering gekomen. De regeringen zijn te zwak geweest om die, die militie, mm -hmm. zoals dat heet, te ontwapenen. Uh, de situatie is steeds verder verloederd. Uh, wat je nu ziet is dat een, uh, Libië is een olieland. Dat zou eigenlijk best uh, makkelijk weer op gang moeten komen. Uh, dat, uh, dat ook helemaal niet lukt. Er zijn een gigantische stakingen aan de gang uh, in de olieindustrie. Er wordt nog maar een tiende geëxporteerd van uh, het aantal vaten. Anderhalf miljoen was dat. Nu is het 150.000 uh, dat onder Gaddafi werd geëxporteerd. Uh, en de regering weet niet... Wat ze eraan moeten doen. Er wordt olie gesmokkeld door milities. De regering heeft al... Uh, ik heb daar hele uh, geestige videofilmpjes van gezien. Met patrouilleboten van de, van de, van de vloot. Uh, hebben ze niet alleen gedreigd te schieten op tankers die, die smokkelolie uh, wilden exporteren... maar ze hebben er ook op geschoten. Maar zo'n grote tanker en, en zo'n klein bootje... En dat is een echt een, een, een proppenschiet hoor, dat uh, mm -hmm. heeft geen enkele schade. Maar het is een drama, het is een, een totaal drama. De hele regio is ook min of meer gedestabiliseerd. Al die wapens die zijn vrijgekomen... Uh, dat heeft geleid, uh, mede geleid tot het uh, drama Mali... waar Fransen weer moesten gaan ingrijpen. Uh, zo zie je dat uh, ingrijpen van het, uh, van het westen of van buitenaf... Uh, uh, veel onbedoelde gevolgen kunnen hebben die waar, waar, niet gunstig zijn. Maar Poetin ook uh, eigenlijk voor waarschuwt, hè? Ja, in, in zeker. Brief ja, de kwestie uh, Libië maar... Maar in, ook in, uh, speelt ook mee in de kwestie Syrië... Ja. De Russische invalshoek. Goed, uh, nou Aris-Jan, ik hoop dat je hiermee voldoende bent uh, geïnformeerd voorlopig. Uh, meneer Van Leest uh, heeft gebeld. Dag, meneer Van Leest. Ja, goede, goede avond. Goedenavond. Mevrouw. Stel uw ja, vraag maar aan mevrouw Roelands. Ik, ja, ik heb een vraag over, over het moslimterrorisme. En dan niet, niet, niet zozeer nog eens uh, in, het, in het Westen, of, maar, maar eigenlijk onderling. Ik, ik kan me herinneren dat zo'n 30 of 40 jaar geleden, er eigenlijk helemaal geen sprake was van moslimterrorisme. religieus geïnspireerd terrorisme. En als ik nu kijk naar nou ja, Irak, dan zie je dus de Shiite en Soenieten. Een, bijna, een, een, een, een, een, ja, bijna een burgeroorlog ontstaan. En in Pakistan, Afghanistan en. nou goed, noem de voorbeelden maar op. Ja. Dus waarom is in de laatste 30 jaar dat moslimterrorisme zo gigantisch gegroeid? Um, ja, nou, uh, dank u voor uw vraag. Um, terrorisme, moslimterrorisme, is natuurlijk, uh, uh, ik zal het bijna zeggen van alle tijden, maar in ieder geval 30, 40 jaar geleden. Denk aan Libanon. Daar uh, uh, was ook uh, sprake van uh, heel wat uh, terrorisme, ontvoeringen, explosies. Uh, vaak gericht tegen inderdaad. Uh, het Westen, de Amerikaanse ambassade is daar opgeblazen in de jaren tachtig. Uh, Amerikaanse mariniers, Franse mariniers. Westerse uh, diplomaten ontvoerd. Uh, vaak lang vastgehouden, soms, uh, soms vermoord. Maar toch ook was er uh, onderling uh, uh, terrorisme. Het, het was niet zo dat alleen maar uh, Westerlingen werden opgeblazen of ontvoerd. Het... Uh, uh, vervolgens krijg je in Egypte, oh, hè, daar heb je ook in de jaren negentig... heel veel terrorisme tegen Westelingen, maar ook uh, tegen, tegen moslims. Uh, ik, ik zou zeggen, het heeft heel veel te maken met de kwestie van instabiliteit. Instabiliteit leidt tot uh, terrorisme. In het Libanon van de jaren tachtig was buitengewoon instabiel. Burgeroorlog... Uh, uh, dus wat men niet met uh, kanonnen kon uh, doen, uh, deed men wel met bommen. Uh, Egypte, uh, nu Syrië, ook natuurlijk gigantische instabiliteit. Daar uh, krijg je ook um, criminaliteit en, en terrorisme. In de tussentijd, wat u noemt, Shiite sunniten... de twee grote stromingen van de islam. Um, die spanningen zijn... ...de laatste jaren zeker toegenomen. Uh, en, en, u noemde ook het voorbeeld van Irak... ...waar uh, extremistische Soenieten uh, Shiiten opblazen... En, ...en helaas ook vice versa. Uh, dat is uh, niet, uh, u zegt bijna een burgeroorlog. Het is natuurlijk al burgeroorlog geweest. Uh, 2006, 2007 was het uh, bijzonder instabiel en... en uh, uh, hart tegen hart, weg in file, echt uh, duizenden doden per maand. Nu maar tussen aanhalingstekens uh, duizend doden. Maar de, uh, de tegenstelling tussen Soenieten en Shiiten... zijn uh, erg toegenomen ook door de politieke uh, tegenstellingen... tussen met name saudi arabië en Iran. He, Iran, Shiitisch, saudi arabië fundamentalistisch Soenitisch... Um, dat uh, in de propaganda is, met name zie je dat heel sterk in, in uh, de fundamentalistische soenitische propaganda. Ja. Schiiten zijn, uh, zijn, zijn, zijn uh, kakkerlakken, die, dat zijn geen echte moslims. En dat, dat, speelt in de, dat gaat meespelen in de politieke propaganda... en verergert ook door de politieke pro propaganda. Dus dat is een reden waarom dat moslimterrorisme zo is uh, toegenomen. Of, of, maar eigenlijk is het er altijd al geweest, begrijp ik. Het, het is er altijd geweest, ja. maar het is zeker, uh, zeker toegenomen. Ja. Goed, dank u wel, meneer Van Leest. Ja. ja. We, gaan verder, we gaan verder met, met de volgende. Een heleboel bellers, dat vind ik heel fijn. 0800-1121. Uh, u vragen aan mevrouw Roelands en Carolien. Uh, Ellen. Goedendag. Dag. Um, zeg hem Ik heb een vraag. Um, waar, uh, misschien weet zij mij wat is uit te leggen waar die hele wapenstroom vandaan komt. Want ik kan me herinneren dat Amerika een van de grootste leveranciers was over de hele wereld van uh, wapens. En iedere oorlog die Amerika voert is altijd op olie of op wapens gebaseerd. De wapenindustrie, dat is eigenlijk uh, Amerika. Hè? Dus de vraag is: hoe lopen de wapenstromen? Is dat uw vraag? Ja, van hoe komen al die landen hun wapens? Dat is afmeting van de wapens. Ik weet dat ze ook ja. klummelige wapens ja. hebben in bepaalde gebieden. Ja. Ja. Maar ja. okay. uh, Osamen bijvoorbeeld was een huisvriend. Oké. Okay. Okay. Caroline, misschien uh, kun je daar een, uh, Nou ja, ik, ik ben het uh, niet eens dat uh, Wapens alleen maar Amerika is uh, of en dat het alleen maar over olie ja, gaat. Thuis. <laughs> ja. In Rusland kunnen ze er ook wat ja, van, toch? In Rusland kunnen ja. ze ja. Er absoluut ook ja. wat van. En uh, ja, wapenhandelaren die, uh, zijn van alle tijden en die uh, verdienen altijd heel graag aan, aan oorlogen. Uh, wapens komen ja, overal vandaan. Um, uh, Amerikanen, Britten, Fransen... maar ook de Russen, Tsjechen, Chinezen... iedereen wil graag wapens verkopen. En uh, dan zie je ook dat die arsenaal... we hadden het net even over Libië... en, en hoezeer uh, de hele regio gedestabiliseerd is... door de enorme wapenvoorraden... Uh, Gaddafi had uh, wapens geleverd gekregen... werkelijk uit... Uh, uh, vele bronnen. Uh, hij was een, een tijdje... uit de gratie in het Westen. Maar vrij kort voor zijn val... was hij in de gratie geraakt. En, uh, de Britten en, en iedereen... de Fransen, iedereen wilde hem graag wapens leveren. Want ja, wapenindustrie... is, uh, is uh, werkgelegenheid. Maar ik, ik, het is niet alleen maar... Britten, Fransen, Amerikanen. Het is ook Russen, Tsjechen, nee. iedereen. Ja, ja. Maar nou, eigenlijk is het vrezen, dus eigenlijk heeft het westen gestimuleerd eigenlijk die geloofsoorlog ook. Want zij hebt geloofsoorlog, hè? Um, nou, het uh, veel oorlogen hebben. Nee, ik, ik, ik, ik zie geen. Uh, in de Syrische oorlog is zeker niet begonnen als een, als een geloofsoorlog. Uh, het gaat. noemen? Sorry. Een soort stammenstrijd zou je dat eerder zeggen? Nee, nee, nee. Het uh, is, is um, in het kader van de Arabische opstanden, is toch, dat heeft veel te maken met uh, repressie. Uh, dus zeer repressieve regimes waar bevolkingen uiteindelijk tegen in opstand komen, onder de, uh, de, als de omstandigheden juist zijn. Dus niet alleen repressie, corruptie ook, uh, ja. grote werkloosheid. Um, Um, en dan op een gegeven moment slaat de vlam in de pan. Dat heeft uh, heel weinig met geloof te maken. Oké, okay, dankjewel Ellen. Ik wil graag andere mensen ook nog even de gelegenheid geven om een vraag te stellen. Want we hebben nog maar een kwartier. Peter. Ja, ik, ik ben aan de lijn geloof ik. Ja, u bent aan de lijn. U mag ja. een vragen aan Caroline. Nou, ik heb een vraag. Wat is nou toch het belang van de, van de, van de media om zich ook te concentreren... alleen maar op die chemische wapens... Uh, daar is iedereen mee bezig. En niemand heeft het meer over die, uh, die andere wapens... die gewoon veel meer schade aanrichten bij de mensen. Ja. En uh, u heeft het al in het eerste uur erover gehad. Maar wat is nou het belang van de media om daar ook in mee te gaan? Nou, ja, ja um, uh, media, ik geloof, uh, hebben we het er ook over gehad. Media kijken ook heel sterk naar elkaar. Dat, uh, dat is zeker zo. Dus... Um, uh, als een, uh, bepaalde onderwerpen hebben de neiging zichzelf op die manier te versterken. Ik wil erbij zeggen dat natuurlijk de kwestie van gifgas... met uh, in ieder geval honderden doden toch ook een hele grote zaak was. En het is, gebeurt niet zo vaak dat een leider... Uh, uh, gifgas tegen zijn eigen bevolking gebruikt. Ik weet het Ja, Saddam Hussein heeft het gedaan. Egypte naar Jemen, er zijn een heleboel voorbeelden van. Maar toch, het gebeurt niet heel vaak. En, maar er is uh, een prachtige afleidingsmanoeuvre voor hem. Nou ja, voor, ik, niet dat ze, als dat er heel goed uitkwam. Maar ik ben het helemaal met u eens in die zin dat uh, iedereen praat nu over uh, gifgas en over de tegenstellingen... al dan niet tussen Amerika en Rusland. En Terwijl die, de oorlog gewoon, gewoon Die gaat gewoon door. En uh, wat ik daarnet ook zei... Uh, de kinderen, die, dat is bijzonder erg dat ze door gifgas om het leven komen... maar het is niet minder erg dat ze door kogels of, of bommen om het leven komen. Precies. Goed, dankjewel, je uh, Peter. Okay, goed. Ja, dag. Uh, ik heb ook nog een, uh, een vraag die via de mail uh, gesteld is. Uh, waarom wordt er nooit gezegd dat niet alleen Rusland, maar ook China de agressie uh, van de uh, US, of de uh, Verenigde Staten en Engeland in de Verenigde Naties blokkeert? Van Fred Hamburg. Ja, um, nou, ik in, in, in de vele berichten die ik erover heb gemaakt, heb ik ja. vaak wel okay. ook uh, Rusland en China. Um, maar waarom uh, wordt daar minder aandacht aan besteed? Omdat ook China zich een beetje verschuilt achter Rusland. Uh, Rusland is uh, degene die het uh, harder verwoordt dan China vaak. En, uh, uh, dus ik denk dat, dat heeft ermee te maken dat er minder aandacht aan China wordt besteed. Maar het is zo, China blokkeert even hard. Het zijn, uh, om te beginnen, die, uh, vorig jaar was het... Of, Um, de, de veto's in de Veiligheidsraad waren ook van China. Het was niet alleen maar Rusland. En er zijn bovendien nog meer landen in de Veiligheidsraad die dezelfde houding innemen als uh, Rusland en China. Maar daar hoor je ook niet veel over. Maar daar hoor je ook uh, niet heel veel over. Nee, omdat Rusland echt zichzelf ook naar voren schuift als de grote tegenstander. Ja. Dat doet uh, Poetin. Poetin trekt weer aan de touwtjes, las ik vandaag in de. Ja, en de uh, NSC. Chinezen zijn er gewoon uh, rustiger daarover. Ja, goed. Uh, u kunt nog meer uh, bellen. Uh, na half twee, dan is Caroline hier niet meer. Maar dan kunt u uh, met bellen met uh, reisverhalen. die u misschien uh, ja, heeft opgedaan uh, als u in, in die regio heeft gereisd. Ik heb hier nog één Twitter-vraag. Uh, kijk hoor. Mijn vraag: is er in die regio. In Godes naam. één land. Dat wel enige sympathie voor Israël koestert. Of is men compleet anti-Israël? Um, bevolkingen. Het is niet zo dat overal dat alle dat landen... Dat staat er niet bij. Dagelijks alleen maar over Israël nadenken. En hoe verder weg, hoe minder erover nagedacht wordt. Ehm... Um, is er een land met uh, sympathie? Nou, de, be de bevolkingen hebben nou, sy sympathie. Nee, dat, uh, dat is er niet. En, en dat heeft er ook mee te maken dat uh, Israël van tijd tot tijd... behoorlijk hardhandig optreedt of gewelddadig optreedt tegen Palestijnen. Uh, Libanon, uh, niet te vergeten. Uh, dat, dat wordt door satellietzenders in alle Arabische huiskamers ook... Uh, ruim uh, verspreid en, en uh, dat levert Israël heel weinig liefde op. Hmm. Goed, daarmee is die vraag ook weer beantwoord. Ja, ik wou net al een plaatje aankondigen, maar ik denk dat ik dat toch maar even mee wacht... totdat jij je hielen hebt gelicht, want dan kunnen we nog wat uh, luisteraars <laughs> bedienen. Ja, Bas bijvoorbeeld. Dag Bas. Ja, hallo keer. Uh, uh, uh, stel, uh, stel je vraag maar aan Caroline rechtstreeks. Ja, prima. Doe ik. Ja, ik had een vraag over de Arabische Liga. Daar hoor ik altijd zo weinig over in al die conflicten. Nou, daar hebben we het wel even over gehad. Dat die Arabische ja. Liga zo machteloos is. Ja. Ja, ja. Ik vraag me, doen die nou veel achter de schermen of doen ze gewoon weinig? Uh, ik denk dat ze gewoon weinig doen. En, en het, het probleem is natuurlijk dat die Arabische wereld wel Arabische wereld heel heet... maar totaal versnipperd en verdeeld is. En de Arabische Liga dus ook. En die heeft zich altijd graag verschuild... achter allemaal andere landen, achter Europa, achter Amerika... om maar niks te hoeven doen. En ze zijn ook over Syrië buitengewoon verdeeld. Er zijn landen die de oppositie steunen... en er zijn landen die Assad steunen. En dan wordt het lastig om iets te ondernemen. Oké, dankjewel. Oké, bedankt. Ja. Ja, ja, u ook. Volgens mij was het iemand die op de weg zat. Ja, ja zo, zo klonk het in ieder geval ja. wel. Veel mensen natuurlijk die uh, onderweg zijn... of uh, ja, gewoon thuis zitten, die niet kunnen slapen... niet willen slapen, aan het werk zijn, wat dan al. Hier is iemand, die heeft een uh, mail gestuurd. Ik weet niet hoe die heet, maakt niet uit. Die zegt, Goedemorgen. wat mij opvalt... is dat Israël zich heel stilhoudt in de media... Ik denk dat Israëls geheime dienst veel weet, maar in het geheim gegevens doorspeelt. Begrijp ik natuurlijk hoewel hun leger- en inlichtingendienst, de Mossad, heel goed is. Nou ja, alle veiligheidsdiensten weten wij tegenwoordig spelen elkaar uh, informatie toe en volgen alles wat wij doen. Um, maar uh, of ze overal wel heel goed op de hoogte zijn, dat uh, kan je je toch afvragen. Het is uiteindelijk een heel klein land met een kleine inlichtingdienst en hoe goed ook eventueel. Uh, ze, zitten, ze hebben niet overal even makkelijk toegang. Dus uh, nee. dat ze van alles op de hoogte zijn, dat, ze, dat denk ik niet. Ze, kijk, ze zijn veel beter op de hoogte van wat er bij de Palestijnen leeft, wat dichtbij is. En, uh, of misschien wellicht in, in, in Libanon ook wat enigszins toegankelijk is, ja. dan uh, wat er of in Egypte, wat, uh, waarmee je. Uh, Israël diplomatieke relaties onderhoudt dan in de golfstaten of iets dergelijks? Dus de, deze persoon. De... Overschatten die Mossad. Ik, heeft. ik denk het wel. En dat is. Dus zoals vroeger de CIA altijd zo enorm werd overschat. Alles had de CIA <lacht> gedaan. En, nou, als er een geheime dienst is, dan is dat <lacht> natuurlijk ook makkelijk om dat te denken. Hè? Ja, precies. Is toch die geheim? Zei, ja. ja, precies. Toch geheim? En die zei dat ze geen commentaar gaven. Dus. Ja. En het is ook wel makkelijk om, om zo een, een, ergens een min of meer vijandige geheime dienst te hebben die voor alles verantwoordelijk is. Maar goed, is dat een reden om, voor Israël om zich zo stil te houden in de media? Nee, Israël zit in een heel moeizame uh, positie. Het, uh, uh, naarmate die uh, Arabische opstanden... meer uh, zeggenschappen aan bevolkingen geeft, gaf en geeft... Uh, is er ook meer druk op die regeringen... om een wat meer anti israëlische positie in te nemen. Want we hebben het net erover gehad... Ja. dat uh, veel bevolkingen niet echt uh, vriendschappelijk... tegenover Israël staan, uh, wegens... Um, ja, de behandeling van mm -hmm. Palestijnen, Libanon, al dat soort, uh, soort zaken. Uh, dat zag je heel sterk in Egypte, waar de, de Israëlische ambassade werd bestormd en de regering er eigenlijk heel weinig tegen ja, deed. Yeah. Um, toen kreeg je vervolgens de moslimbroederschap aan de macht, dat was ook niet in het uh, uh, voordeel van Israël. Um, ze houden zich heel rustig. Je merkt uh, ook in uitspraken van de premier, dat ze wel tevreden zijn over de staatsgrepen in, in Egypte... waar je ja, het ook heel anders tegenover kan staan. Want militaire staatsgrepen leveren vaak uh, de, de nieuwe despoten op. En, maar Israël was bijvoorbeeld ook erg uh, bevriend. Ja, bevriend. Maar ik had goede relaties met, met het Egypte van Mubarak en met uh, ja. de inlichtingendienst en het leger. Dus nu het leger weer aan de macht is... Is de situatie wat Israël betreft zeer verbeterd? Ja. Um, dan heb ik nog iemand aan de telefoon. Ik weet niet hoe die heet. Hallo? Ja, goedemiddag. Hoe heet u? Uh, Martin is de naam, ja. Martin, uh, stel uw vraag maar. Ja, uh, mijn vraag ging ook over uh, Egypte. Uh, daar zit een kleine groep optische christenen. En, en daar is behoorlijk uh, geweld tegengehouden. Uh, mijn vraag was: uh, daar uh, dat. Uh, uh, de, uh, uh, Mohammed zelf ook koptisch christen was... en dat het uit koptisch christen dan ontstaan is eigenlijk. Van waar die haat tegen die, uh, die groep? Um, nou, Mohammed en koptisch christen, daar kan ik niet in meegaan. Maar uh, ja, het, het is een minderheid van ongeveer 10 procent... en uh, vaak in, in uh, tijden van onrust de kop van Jut. Hè, de afreageren... Um, je, uh, de, en je zag nu heel sterk bij de moslimbroederschap. Uh, uh, toen die onderdrukt werden door uh, de huidige staat. Door, de huid, door het leger. dat ze wraak namen op uh, kerken en, en kopten in het algemeen. Uh, dat is een. Uh, ja, de kopten zitten uh, sterk in de verdrukking in Egypte. Het is ook zo dat. Uh, en gestage immigraties. is. Je kan dit zeggen voor christenen in het hele Midden-Oosten. Ze verlaten het land. Ze verlaten het, het gebied. Het, het christendom dreigt uit te sterven. Net zoals in, in het, Syrië, uh, heb ik begrepen. Ja, Syrië is, uh, uh, is, is problematisch. Veel christenen uit Turkije... waar je niet die repressie ziet als in Egypte of in Syrië. natuurlijk, Maar toch ook uh, overal verdwijnen. In Libanon ook uh, overal... ...vermindert de, de christelijke aanwezigheid. En dat, uh, is, uh, ja, dat is een hele tragische ont ontwikkeling natuurlijk. Dat... Ja, want dat is toch wel ergens de, de, de basis van, de, van het Mahometaans Malmedaan, uh, geloof. Uh, het nee, van het geloof nee, nee, nee, nee. Dat, uh, nee, daar kan ik niet Sorry. met u meegaan. Dus het komt... Het komt uh, uh, uit het Arabisch schiereiland uiteindelijk. En daar zaten geen koptische christenen op dat moment. Maar het... Uh, uh, ja, christenen, er is... Uh, uh, zoals je ook ziet binnen de islam... wat we net zeiden, de Soenieten tegen shiiten... zie je ook moslims tegen christenen, joden. Het is uh, uh, een, een heel instabiele, onrustig, gewelddadige situatie... waar de ander vaak... Uh, de kop van Jut is uh, uh, geweld te verduren, krijgt. Ja, ja goed. Nou, ja, dank oké, u. Dank u wel. Dank u wel. Um, ja. Ja, Carolien, we gaan je zo meteen uh, uitzwaaien. En uh, ik wil graag nog een tweede half uur, hè, van half twee uh, tot uh, twee tot, uh, tot met u verder praten. Dan dus niet meer met vragen, want uh, die kunnen dan niet meer beantwoord worden. Maar wel met uh, uh, reisverhalen, uw ervaringen van uw reizen in het Midden-Oosten. Misschien kan dat ook een heel aardige half uur uh, opleveren. Carolien, dank je wel dat je hier uh, zo lang hebt uh, willen blijven. Ook om alle vragen nog te beantwoorden. Volgens mij zouden we daar moeiteloos nog een uur uh, mee door kunnen gaan. Want er zijn veel vragen. Het blijft een, ja, een, een, een moeizaam te begrijpen geheel, dat Midden-Oosten. Ja. En dus ook interessant om, ja, om je... Om je aan te blijven wijden, hè? Ja, nou graag gedaan. Ik vond het erg leuk ja. en uh, ja, ik blijf er. Ja, en we, wachten, dus... en we kijken uit naar, de, naar je boek dat in november uitkomt ja. over Saoedi-Arabië. Ja, nou, heel graag. Nou, wie weet spreek ik je dan op een of andere plek weer. Oké. Okay. Dank Goed. Dankjewel. Ja, dankjewel, uh, Caroline. Uh, u kunt dus bellen met 0800 1121. Uh, mailen kan ook, maar bellen is natuurlijk wel leuker, zeker als je een mooi verhaal te vertellen hebt. En dan mogen we dan nu eindelijk een plaatje? Too bad. I know There's a place That we can go A place where I could find View Lately heette het nummer. Het werd gezongen door Daniel Pouter uit Canada, de man achter de enorme hit Bad Day. Ja, ik had nog nooit van die man gehoord. Ja, vaagjes. Maar goed, hij heeft toch al anderhalf miljoen exemplaren verkocht van zijn debuutalbum uit 2005. Zo zie je maar weer. Ja, ik zat zo met mijn hoofd in, in het Midden-Oosten. Uh, Caroline Roelands is dus uh, weggegaan. Uh, maar ik hoop dat u mij nog uh, wilt bellen. Uh, want dan hebben we nog een half uurtje. En misschien uh, kunnen we het dan hebben over reiservaringen in het uh, Midden-Oosten. U bent daar misschien wel eens geweest. Hoe vond u het? Uh, hebt u het, het, het leuk gehad met mensen? Of uh, ja, viel het juist ontzettend tegen? Ja, ik, ik weet het niet. Volgens mij gaan er heel veel mensen naar Egypte. Tenminste vroeger. Het toerisme is helemaal ingezakt. Zoals Caroline Roeland zal zijn. Maar misschien uh, bent u daar wel eens op zakenreis. Dat kan allemaal. Uh, belt u mij met 0800-1121... Ik ben zelf wel eens in Tunesië geweest, weet ik, op doorreis naar, uh, naar Afrika. Dat vond ik toen toch wel een hele ervaring. Ik ging toen voor het eerst uh, naar een hammam. Met al die uh, oude dames die daar, uh, en ook jonge dames met kinderen, die daar dan allemaal in, bij elkaar in het badhuis zitten. Kijk, het is nu vrij normaal in Amsterdam heb je ook een hammam, maar toen was dat bijzonder. Ik heb het over 1982. En Er was er zo'n vrouw die je dan helemaal schoonschropde en in Dat uh, vond ik toen heel erg uh, bijzonder. Ik heb daar zelfs nog uh, verhalen over geschreven over die reis in het Parool. Maar goed, dat is lang geleden. Belt u mij ook met uw verhaal. En ook al is het lang geleden, ik vind het niet erg. 0800 1121 of mailen. printemps.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 C'est toujours beetje beetje beetje la la la la la la la. la. beetje peu de beetje temps, c'est toujours ça de gagner.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 Donc c'est toujours ça de gagner. Il embellit les sépultures, rend aux vieux amants l'espoir d'un amour qui perdure. Vivement le printemps, il embellit les sépultures, rend aux vieux amants l'espoir d'un amour qui perdure. Hoorde ik daar niet wat achtige klanken? Zaten we toch een beetje in die regio. Vivement le printemps van Robert Dam. Die komt uit Frankrijk. Aan de lijn heb ik... Radio oh. 1, Casa Luna. Mikke van der Weij. Ja, was ik even vergeten. Uh, William heeft gebeld. Ja. ja goeienacht. Goeienacht. Goedenacht, Mieke, met William Kersterspreekje. Nou. Um, mijn ervaringen met het Midden-Oosten... Ik ben een aantal keer in Egypte geweest op vakantie. Ik heb daar een Nijltoons gedaan en ik heb daar in de Rode Zee gezeten. Dat vond ik geweldig. Uh, mijn laatste ervaring met het Midden-Oosten is wat minder positief. Ik heb de afgelopen Koninginnedag, of eigenlijk voor in de week van Koninginnedag... moest ik optreden voor de Nederlandse, uh, de Nederlandse vereniging. En, um, en als, wat, wat voor optreden was dat? Ja, ik, moest me, ik, ben, ik ben zanger. Oké. Okay. Um, ik heb, ja, ik, ik ken jou wel van optredens trouwens, maar goed, een ander verhaal. Ik heb ooit in een bandje gezeten met Afrikanen erin. De Koenigids heet dat. Oh, de koenik. ja, natuurlijk ken ik die. Nee, nee, ik ja, weet precies, ik, nee, ik weet, ik weet het nu precies. Ja, de Koenigids was een ja, leuke. Dat ja, daar was ik de zanger van. Ah, oké, okay. en... nou, dan weet ik inderdaad wie je bent. Maar goed, en die, die vraag, laatste keer, dat was niet uit. zo leuk. Ja. Nou ja, ik, wat, ik heel, wat ik heel ernstig vond is dat uh, ik heb me geschaad dat ik Nederlander was. En ik vond het verdrag van de Nederlanders zo schamelijk. Uh, wat uh, deden ze dan? Nou, er was nu gewaarschuwd dat er niet meer met bier gegooid mocht worden. Terwijl we buiten op de golfbaan stonden. Uh, ja, ik vond het, ze waren heel delegerend over de, over de mensen in Dubai zelf. En uh, het liep er alleen maar te brallen en, en, en, en, en ja, te brassen en te zuipen. Ik dacht van, ja jongens, we zitten hier in een islamitisch land. De bewaking is komen controleren of de zangeressen niet te bloot waren om teksten aan te aanpassen. Wat ik geen probleem vind, want je bent in een islamitisch land, je past je aan. En dan gaan jullie je zo gedragen. Dat vind hm. ja. ik echt beschamend. Dus als Dubai was voor mij eigenlijk een hele grote deceptie, wat dat betreft en um, dus ik heb daar niet kunnen genieten dat vond ik heel jammer ja. heb je daar ook met die jammer. mensen nog over gesproken later? jawel ik heb het wel over geprobeerd te houden. ik heb het wel over gehad, Joh, je woont toch hier en ja je moet het respecten. Maar dat gesprek maar dat was een beetje kansloos dat ging alleen maar om geld verdienen en status en ja, als muzikant ben je er eigenlijk niet zo mee bezig nee, maar dus, waren er ook uh, locals die naar je optreden kwamen kijken? Nee. nee, die waren ook niet toegestaan die mochten ook niet komen wij vlogen daarna door naar Tanzania. En daar was de grootste mengfeest. Ja. En dat is veel leuker. Ja. En daar waren mensen wel leuk. Die dus dachten van ja, waarom kan dat nou niet in Dubai? Doe dat nou ook daar Ga dan integreren. Andere, ja, Andere cultuur. Goed, hé, hey, dankjewel. Nee, ja. ja, fijne nacht. Ja, dankjewel. En een fijne uitzending. Dankjewel voor het, voor het bellen, William. En succes met je optredens. Oh, dat komt wel goed. Ja. Oké, okay. okay, dag. Ja, ik ga goed. namelijk door, oh, met, door met Noor. Ja, goedenavond. Goedenavond. Ja, um, ja ik ben Midden-Oosten-archeoloog. En ik heb helaas het eerste deel van jullie programma gemist. Maar ik hoorde opeens Midden-Oosten en um, leuke ervaringen. Kan terugluisteren, ja, ik werd... Je kan altijd terugluisteren. Ja, weet ik. Ja, ja, nee, maar dat kan nu natuurlijk Nee, niet, nu niet. Maar... Nee. Nou ja, nee, Caroline dat... Roelands was de gast. Ik weet niet, ja, ze schrijft al heel van. lang over het Midden-Oosten in de NRC. En ja, ja. Uh, iedere maandag heeft ze bijvoorbeeld altijd een, een column. Maar ook daarnaast gewoon allerlei artikelen. En uh, ja, zij heeft uh, de, drie kwartier gesproken over allerlei, uh, ja, over de waan van de dag. Uh, ze heeft geprobeerd om wat uh, grotere verbanden te leggen. Uh, ik hoop dat ze daarin geluk, uh, een beetje in geslaagd is. Maar goed, dat maakt niet uit, uh, je kan je verhaal toch wel vertellen. <laughs> ja, ja, ik denk dat het een ander soort verhaal is, want ja. ik ben Midden-Oosten Ja, maar dat is ook interessant, dat, dat ja. aspect, aan, aan die, dat culturele aspect. Dus ik wil het ja. graag horen. Ja, ik werk al, uh, al 40 jaar in het Midden-Oosten en heb sinds uh, drie jaar een eigen privéopgaving met twee collega's in Jordanië... waar ik de laatste vijftien jaar ook, maar vroeger ook al heb gewerkt. En ik heb zelf ook tien jaar zelf research gedaan in Syrië. En ja, omdat het natuurlijk nu heel erg um, in de aandacht is... helaas op een negatieve manier. Want ik heb er alleen maar, en trouwens in alle landen... ook in Jordanië, fantastische ervaringen. En ook, um, ja, dat is altijd zo naar met die politiek... maar de mensen zijn zo ontzettend aardig. En als je daar... Um, rondreist en je wil mensen interviewen en je bent bezig met dorpen te bestuderen en hun gebruiken en de opgavingen van vroeger daarmee wil aan wil relateren, dan word je aan alle kanten word je geholpen. Je wordt altijd uitgenodigd, liever niet alleen maar eten, maar ook nog blijven slapen als het enigszins kan. Wat helaas niet altijd kan, maar ik heb een paar ontzettend leuke ervaringen gehad. Komt natuurlijk op hele kleine dorpen en dan word je ontvangen meestal door de mannen. En dan kom je in de mannenafdeling en daar word je dan met alle egaars word je ontvangen en geholpen. Als, ook, en ook als vrouw natuurlijk word je daar te woord gestaan en dan ga je er op de grond zitten en je bent natuurlijk altijd gekleed in lange broeken en bloesjes met lange mouwen en zo. En op een gegeven moment hoor ik een beetje gegrinnik in, in de groep van, van mannen en ik had geen idee wat er aan de hand was, want het bleek nou dat mijn broek was iets omhoog gegaan en mijn sok was kennelijk niet helemaal hoog genoeg, dus er was een heel klein streepje been te zien. En dat was natuurlijk heel afschuwelijk, dus toen kwam er onmiddellijk iemand met een laken aan en het werd heel netjes over me heen gedrapeerd en we konden weer verder met het gesprek. En, dat, en iedereen vond het zo grappig. Ze hebben ook ontzettend veel gevoel voor humor. Dus dat, dat zijn van die leuke dingen dan. En daarna ga je dan naar de vrouwen toe. En dan, nou ja, het is allemaal heel gezellig en heel leuk en ontzettend aardig. Ja. En ook vaak heel open, ook bij de Bedouinen. Als ik daar um, mijn, mijn onderzoek deed, mijn interviews... altijd heel open, hele verhalen over wel of niet een tweede vrouw... en hoe ze dan uh, met elkaar daarmee omgingen... Soms kreeg je hele problemen voorgelegd waar je dan zelf ook maar eens over moest nadenken. En dan leef je opeens in zo'n totaal andere wereld dan, dan wat we hier hebben. En de mensen zijn zo aardig en zo gastvrij dat je gewoon niet kunt voorstellen wat een vreselijke toestanden er nu zijn. Nee, en en, dat... en best... Als je archeoloog bent, dan zou je misschien ook met angst en beven denken... aan allerlei vernielingen die daar worden gepleegd. Ja, ja nee, dat is heel afschuwelijk. Ja, nee, dat, hebben in ons, eh, dat is overal. Um, dat wordt helaas steeds erger. Dat is niet alleen vanwege de oorlog, maar ook omdat er toch um, ja, steeds meer... Uh, toch door alle problemen daar uh, mensen arm worden. En die gaan natuurlijk roven, want die denken... dat je minstens goud in je opgaving hebt. Dat hebben wij gelukkig niet. En dat vinden we ook heel prettig. Bij ons vind je gewoon potten en dat is verder ook helemaal niet zo interessant. Maar ze gaan toch schatgraven. Ja, dat is altijd zo. En, en zelfs als je bewaking hebt, dan is daar vaak niet aan te ontkomen. Dat zijn hele, hele jammere dingen, want ze verstoren natuurlijk je opgaving. Maar um, nou ja, je hoopt dan maar dat het niet al te erg is... en dat je toch verder gewoon door kunt gaan. Ja, want waarom en, is het... Uh... Ik begrijp dat dat hele Midden-Oosten een interessant gebied is... want daar zijn hele beschavingen ontstaan al heel erg lang geleden. Maar waarom is Syrië juist zo'n interessant gebied voor een archeoloog? Um, omdat het natuurlijk toch uh, aan de Eufraat ligt... En de Eufraat is natuurlijk een van de hele oude rivieren uit het oude Mesopotamië. En vroeger ging de handel over de rivieren en dan door de woestijnen. Hè, via de karavaanroutes naar de Middellandse zeekust. Dus het is al heel, heel lang is het een, een soort doorgangsgebied geweest ook. En niet alleen van zuid naar noord, maar ook van oost naar west. En daar zijn ja, al, al duizenden jaren geleden woonden de mensen daar. en hebben ze daar toch hele hoge culturen tot ontwikkeling gebracht. Hè. Ik hoorde u nog even noemen over Egypte. Dat is natuurlijk een land wat altijd enorm in de aandacht is geweest... vanwege zijn fantastische overblijfselen en piramides en paleizen en noem maar op en graven. Terwijl in, in de landen waar we het nu over hebben, daar is, is veel minder van overgebleven. En dat is ook veel minder opvallend. Maar als je, als je echt als archeoloog gaat kijken naar wat daar voor een, uh, beschaving en culturen zijn ontwikkeld... en kunsten en wetenschappen... Dan, dan is dat, zijn dat ook geweldige gebieden. En als je verder gaat, natuurlijk richting Iran, ja, daar weten we gewoon veel te weinig van, want er is veel te weinig onderzocht. Ja. Maar ook daar is, is het geweldig geweest. Heb je in Syrië en, en... ook, u zei net, uh, in uh, Egypte is dat zo zichtbaar door die, die piramides, die die machthebbers voor zichzelf hebben laten uh, optrekken. Uh, ja. Heb je in Syrië destijds niet dergelijke type machthebbers gehad die, die dat hebben laten doen? Of is dat gewoon verwoest? Ja, ja, er zijn er wel geweest. Hè. Ze hebben enorme stadstaten gehad met grote tempelcomplexen en noem maar op. Maar de, bijvoorbeeld de grote ziggurats dat waren een soort kunstmatige heuvels waar tempels op gebouwd werden... zodat ze in het laagland goed zichtbaar waren vanuit de uh, verte. Maar daar is nauwelijks meer iets van over. En het probleem is dat er vaak van lemen tichels werd gebouwd. En dat is ongebakken klei en dat is gedroogd in de zon. En als het natuurlijk weer opgegraven wordt... Of of het staat he, duizenden jaren bloot aan, aan regen en zon en noem maar op. Dat vergaat. Maar graven dan? Zijn die er niet? Graven wel, ja, graven zijn er wel gevonden. Maar ja, en daar zit rijkdom in, maar het is toch niet zoals in uh, Egypte. Nee. nee. Ligt. Ligt die hele archeologie nu plat in Syrië? Uh, ja, in Syrië wel. Ja. Ja, daar kun je eigenlijk niet meer komen. Nee, want ik, ik ben bezig ook met een, uh, een boek te schrijven... over al mijn research op de dorpen. Ik ben heel Syrië toen doorgetrokken. Ik heb wel wat, wat, wat dingen erover gepubliceerd... maar ik wilde het nu eens in boekvorm gaan uitbrengen. Maar dat, uh, ja, dat is moeilijk. Want ik had graag even naar teruggewild... om nog wat dingen weer na te kijken. Maar dat kan dus niet. Ja. Nee, je moet er nu echt niet komen. Tenminste, nee. ik niet. Ik ga er nu niet naartoe. Nee, nee dat nee. begrijp ik. Nou, dat dankjewel. Ja, het was eigenlijk heel fijn om eens een keer iets anders te horen over, over Syrië dan uh, wat er zo dagelijks in de, in de kranten staat. Dat het ook een ja, hele dus rijke ook... cultuur heeft gehad. Ja, nou ja, en ook eigenlijk zulke lieve mensen. En dus onbegrijpelijk, die ellende die er nu ja. is. Zo afschuwelijk voor de mensen. Goed. Hé, hey, dankjewel Noor. Ja, niet in... te danken. Interessant. En, en nog heel veel succes met dit programma. Ja, we gaan ons best doen. We hebben nog een kwartiertje. Ja. En uh, ik heb nog een beller. Marianne. Ja, uh, uh, In tegenstelling tot Noor. Uh, ik doe ik uh, archeologische achtergrond heb ik helemaal niet, maar ik heb wel een uh, ik heb veel bijbelstudie gedaan. En ik ben in uh, 18 jaar geleden in Israël geweest. Dat, uh, daar uh, ben ik helemaal niet positief over. Dus ik heb ook helemaal geen fijn verhaal. Net zoals Noor. Dat, dat, dat hoeft ook niet, want had je wel nee. goede ver verwachtingen? Ja, ik had heel, heel fijne verwachtingen. Nou, waar ik waren die dan op gebaseerd? Ja, vooral de, de plekken te zien die ik dan met bijbelstudie dus, waar ik dus kennis mee had gemaakt, en die ik regelmatig uh, natuurlijk onder de ogen had gekregen. En ik dacht, nu heer, lijkt het me heerlijk om die plekken dus echt te kunnen zien. Naar Nazareth, het, naar, naar het meer van Galilea. Ja, Zo. en Bethlehem, en noem maar op. Al die, al die plaatsen. Uh, maar ja, neem dan maar bijvoorbeeld maar het meer van Galilea. Nou, dat is gewoon, uh, ja, uh, dat is veel meer commercie daaromheen. Dat is, en ik praat over 18 jaar geleden, hoor. Mm -hmm. Je ging het uh, overdag het water op, op een uh, Jezusboot zoals het genoemd werd. Uh, zogenaamd kreeg je de kleding aan van de vissers. De, de, oh, ja? de, de apostelen. Ja. Uh, de ap moesten we de, ongeveer de apostelen nabootsen. En dan, uh, weet je wel, je zal dus voortaan mensen vangen. Nou goed, ging je dat meer op. En uh, s'avonds was die boot gewoon met vlaggetjes en lichtjes versierd. En dan was het een discoboot. Weet je, al zulke soort dingen. De, het is een ontzettende en zalig sprekingen, dus de, de, de, de plek van de berg. Reden. Mm -hmm. Nou, dat, dat was ook echt allemaal met stalletjes, met met koopwaar en heel onverdraagzame mensen. Uh, en ja, rond de geboortegod bijvoorbeeld Bethlehem. Uh, iedereen eist een plekje op. Dus de Christenen voor de geboorte van Jezus. Maar daarnaast zitten weer de Kopten en de en de. Nou, je kan de Druzen en weet, allemaal op zo'n heel klein plekje grond die allemaal hun eigen voor hun eigen geloof die plek. Moet Moesten hebben en, en nou, het was een heel... Het is voor mij een heel... Ik was dan minder gelovig aan het worden. Maar ik vond het natuurlijk een heel interessant gebied. Net wat Noor ook zei. Bij die Eufraat en de Tigris ja. en helemaal dat gebied. Maar ook de... Maar Israël natuurlijk vanwege de Bijbel. Maar ik uh, ben een beslist die geloviger op geworden. Nee, je vond en... eigenlijk helemaal niets meer terug. Nee. Dat was vond... het eigenlijk. Nee, het, ja, je denkt, ik heb in gezwommen in dat meer ook. En, en ja, dan is het gewoon, uh, uh, als het gevaarlijk wordt, komt er een zwarte vlag. Eerst nog een rode en dan een... En als het, uh, als het kan, dan, dan staat er een groene vlag, dan mag je het water in. En dat kan van het een op het andere moment, kan de golfslag enorm worden. Dus dan weet je ook gewoon, van dat ze aan het varen waren dat wonderde zo, zogenaamd, en ja. dat, die, dat de zee heel wild was... en dat Jezus zijn hand uitstrekte en dan het water wilde bedaren op die manier. Nou, dat is ook iets wat gewoon in de natuur dus mogelijk is. Dat, dat is ook wel logisch, maar als je dat dan zo ervaart, dan denk je ook van... Ja, op dat gebied viel het dus ook alweer tegen. Niet dat ik er nou gelijk een wonder had verwacht. Ik had gewoon verwacht dat het rustig was, dat het een, een meer was. Wat... Maar van het ene moment op het andere kan dat helemaal omslaan. En was er, dus... geen, uh, was er nergens een, een plek of een moment waarop je dacht... ja, hier vind ik toch iets terug? Nou, dat was bij het begin, de Hof van Olijven... Daar was het ook heel rustig. En dan sta je hoog en dan kijk je dus uit op het oude Jeruzalem. En met, met de koepel natuurlijk van, mm -hmm. van de van de moslims. Hè? De, de, de, moskee. De, de, de koepel, van de moskee, ja. van de, van de oude moskee. En, ja, de gouden moskee. En dat dat zie je dan, zie je dat helemaal liggen. En dat is prachtig. In de zon natuurlijk, want altijd in de zon eigenlijk. En in die Hof van olijven. Het is dus echt door oude olijfbomen. Daar was dus de rust wel. En er was ook een mooie kerk. En dat, dat, dat, dat was een goed begin van onze veertiendaagse van onze rondreis eigenlijk. Ja. Dat vond ik, daar vond ik het prachtig. Ja. Maar voor de rest, ja en dan de, de intocht in Jeruzalem ook, door die, door die straatjes. En de, maar dan merk je al dat agressieve. En er werd van onze groep al iemand bestolen door van die, van die etterbakjes die dan achter je aanlopen. En die dan proberen je af te leiden. En, maar dat heb je overal hoor. Dat heb je in Amsterdam net zo goed. Misschien. Maar het is. Het, het, ik had er dus. Toen ik thuis kwam, dacht ik. Nou. Ik heb, uh, ik heb het willen zien. En ik weet wel de sfeer. En ik weet de lichtval. En ik weet hoe het er ruikt. En uh, toch heel anders dan dat je het uit de boeken hebt. Ja. Maar ik heb er. Uh, ik zou, het is geen land waar ik ooit nog naartoe terug zou willen. Nee. En de rest daaromheen. Wat er nu allemaal gaan is uh, Kan het mij ook niet boeien om daarheen te gaan, natuurlijk. Nee. Nee. Maar ik vind wel. Ik hou de actualiteit wel bij. Dat, ja. dat zeker wel. Goed. Ja. En en, en, en, ik, en, en, en uw, uw geloofsovertuiging is niet helemaal verdwenen? Nou, weet je, uh, ik, ik geloof gewoon vooral... Um, ja, ik heb een persoonlijk geloof. Dat, uh, daar hoor, ik, hoor nergens, ik hoor nergens meer bij. En ik, uh, ik zal me ook, denk ik, nooit meer ergens bij aansluiten. Ook, want ik vind het ook absoluut niet nodig. Maar Christus en, is nog wel een belangrijke... Uh, ja... God, Godheid. Sorry wat zei... Nou, Christus, je kan zeggen: Nou, ik, ik, ik heb niet speciaal een geloof, maar daarom kan de figuur van Christus, omdat u net zei. Oh, die ik... spreekt mij zeker nog wel ja. aan. En ik probeer ook uh, wel uh, zo christelijk mogelijk te zijn, maar ik zal nooit iets gaan verkondigen. Dat iemand ook uh, christen moet worden of zo. Ik vind iedereen moet maar zijn eigen geloof geloven. En is, ik laat iedereen in zijn waarde. Ik ga er proberen met respect mee om te gaan. Maar eigenlijk vind ik het wel eens jammer dat uh, geloven gewoon ontstaan zijn. Dat mensen het nodig hebben gehad om, uh, om, om een geloof te hebben. Omdat het hier op de wereld zo beroerd kan zijn. Om een beter perspectief te hebben in hun leven. Want dat is toch het uiteindelijk. Gewoon het. het, het denk ik dat het in mensen de gedachte komt er ja, gekomen is. is. En dat, daar kunnen dat we is. nog uren over ja, doorgaan. Ja, dat is een heel ander, wordt een heel ander project, <laughs> Ja, dat wordt een heel ander gesprek. ik Ja, ik begrijp. Maar dan gaan ja. we zo, dat gaan we niet doen, want ik vond het... een. Uh, nee, nee, nee, <laughs> dan dwalen we af, hè. Ja, dat dwalen we iets te ver af. Ja, maar maar ik, ik, ik dank u wel voor uw, voor uw verhaal. Ik kon dan. het me helemaal, helemaal voorstellen. U hebt het, ja, je ja, het voorstellen. Ja, hebt het je Ja, ja, ja, heel erg. Dank je wel, Marjan. Fijne uitzending. Ja, dank je wel, Dag.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 What I'll Do was dit van Lisa Hennigan. Ze komt uit Ierland. We hebben nog ruim drie minuten en die zijn voor Nasser. Goeienacht. Uit Syrië komt hij. Hallo, ja, u bent daar? Ja, wat een lieve vrouw ben jij. Nou, dankjewel. Vertel eens, je verhaal. Ik kom uit Syrië, ja. Ja. uit Aleppo. Ja. En uh, ik ben blij dat je de Halegand steekt. Ja, en uh, waar? nu? In, ja. Ik woon nu in Utrecht. Ja? Tien jaar. Maar ik kan uh, niet mijn familie uh, bereiken. Nee. Oké, okay. en uh, sinds wanneer kan dat dan niet meer? Nou, sinds twee jaar. Sinds twee jaar. Maar uh, als u, u tien jaar hier woont, dan hebt u nog geen enkel accent. Dat is opvallend. Nee hoor, ik spreek ook accentloos Engels. Oké. Okay. Maar goed, waar, waar kwam u vandaan? Uit Aleppo, zei u? Ja. Ja. En uh, waarom bent u daar destijds uh, weggegaan? Nee, ik moest weg met ja. mijn vader mee. Wat zegt u? Met mijn vader mee. Met uw vader mee? Ja. En hoe oud was u toen? Acht. Acht. En uh, bent u sinds die tijd nooit meer terug geweest? Nee. Ah. Nee, mijn vader was. Uh, die moest weg. Mhm. Mm Want? Waarom moest hij weg? Nou, die, die, die was. Die was uh, uh, hoe noem je dat? Ja, Nasser, nou, Nasser valt, valt stil. Goed, desalniettemin, dank je wel voor het bellen. Het verhaal kwam er niet helemaal uit, jammer genoeg. Maar misschien, misschien een andere keer. We gaan in ieder geval niet meer nog met andere mensen bellen. Want we zijn aan het einde gekomen van deze Casa Luna. We hopen dat u er iets aan gehad heeft. Dat u iets beter in de gaten heeft. Wat voor grote lijnen er zo allemaal achter uh, he, zitten achter die conflict. hebben we wel ons best uh, uh, voor gedaan in ieder geval. Ik bedank alle bellers voor hun verhalen en voor hun vragen. Uh, misschien uh, gaat u nog lang niet naar bed. Dan kunt u hierna nog luisteren naar de nachtzuster. Die heb ik al zien, uh, zien lopen met haar uh, verpleegsterskapje op. Nee, hoor, nee, niet echt. En morgen dan is er natuurlijk weer een Casaluna. Dan zit hier uh, Klaas Drupsteen. En wie ontvangt hij? Jasper van Dijk van de SP. Ik wens u nog een hele goede nacht. En uh, wellicht tot een andere keer. Ja, de 23 september. Oh, en het is vrijdag de 13e geworden vandaag. Dat zag ik. Daar schrok ik eigenlijk een beetje van. Ja, waar ik helemaal niet bij gelovig ben. Dus doet u absoluut uh, heel voorzichtig uh, vandaag. met de vrijdag de 13e. Want het is een ongeluk. Zit in een klein hoekje.